to use think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 De NCTV laat weten dat de berichten niet juist zijn en dat er geen gevaar is. Waarschijnlijk komen de sms-berichten van een website waarmee nep sms-berichten verstuurd kunnen worden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry heeft de dronaanval op de Pakistaanse Taliban-leider Meshoot verdedigd. Volgens hem heeft Meshoot veel Amerikanen, Afghanen en Pakistanen aangevallen en gedood. Wel is Washington gevoelig voor de Pakistaanse bezorgdheid over de aanval vorige week vrijdag, zei Kerry. De regering in Islamabad noemde de dood van Meshoet een klap voor de vredesonderhandelingen met de Taliban. Mediaparkbeheer heeft excuses aangeboden aan de NPO en de NOS... voor de stroomstoring gisteravond op het Mediapark in Hilversum. De bedoeling was dat alleen in het gebouw van beeld en geluid... de noodstroom werd getest, maar dat veroorzaakte grote problemen... op andere delen van het park. Rond 11 uur gingen alle publieke radio- en tv-zenders uit de lucht. Het was de grootste storing in jaren. Het weer opklaringen vanuit het zuidwesten. Vanavond en vannacht in het noordwesten en noorden in enkele bui. Morgenochtend even zon. Maar vanuit Zeeland gaat het opnieuw regenen. Dit was het. En Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat 6 kilometer tussen Naarden en Muiden. A2 Amsterdam naar Utrecht. Tussen Knoopend, Amstel en Apkoude. 5 kilometer naar een ongeluk. Bij Apkoude is de linkerrijstrook dicht. A4 naar Den Haag. Tussen Roelevaansvenen en Leidschendam. 9 kilometer. Er staat een vrachtwagen met pech. en Die blokkeert bij Leidschendam de rechterrijstrook. Op de A9 richting Alkmaar. Tussen Amstel en Knoop het knoopend Plein 10 kilometer naar een ongeluk. Daar zijn wel inmiddels... Dat is alle rijstoken weer open. Op de Ring Amsterdam A10 tussen Oostop en Afwetraai 4. A12 in de richting Den Haag tussen nieuwe Nieuwebrug en Gouda... 7 kilometer door een aanrijding. Bij Gouda zijn twee rijstoken dicht. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Klopertreinsweerd en Beelthoven 4. En op de A28 vanuit Utrecht richting Amersfoort... ...daar staat door een ongeluk tussen Klopertreinsweerd en Soesterberg... 8 kilometer file. Bij Soesterberg zijn twee rijstoken dicht...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 In my bed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 I'll see you in Italy. Doe het dan. See you in Ja. Miss Badu's always coming for real Tell you the truth, show and prove, looking to I think you better <laughs> Call him and tell him, come on, help you come get on, your on You need to call Tyrone. Call him, hold on, but you can't use my home. You can't feel anything that your heart don't want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 And wrote on to the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 Het nu van zandvoort ook op tv GFM Text TV op kanaal 45 Sometimes i feel like...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 She's mm -hmm. for know he always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 Dagdroom en de kansen zien Niet gebonden aan grenzen, leeft mij leven volledige anarchie Heb gezien, alles kan zo veranderen In goud, dus dan lieve gauw Mijn insteken staan naar net mouw Ik zie mezelf niet zo gauw, niets doen En moet er buiten met mijn tanden op mijn taal Dus ik lig wakker, in de nacht te dromen Zonder spanning over wat gaat komen Morgen beginnen we de dag weer vrolijk, ik zie de zon opkomen Licht wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik door slapeloze nachten in de zon breek langzaam door Mijn ogen reeds gesloten Denk al als ik slaap Ben ik even weg van al mijn dromen Maar ik ga wel los in nacht. Yeah En ik wil back to the future De vloer brandt op de plek van mijn voeten Ik rij straks de stad licht te Blikken van ijzer in de stad voor mijn schurken Zo in mijn eentje, mijn visie is zuiver Ziet in mijn bed, ik wil liever naar buiten Mijn gedachten op mijn masterplan plan. ik dans met de daarvoor nog geeft toch hoe ver ik ben Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit Vingers die wel eens het duik even stil zit Klaar voor de actie, delen laline kicks Verslaven net alsof jou de hele zit, de klopt ik door. Tijd om te slapen, dan blijf ik maar gapen. De zon breekt door, achtervolgd op mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen, daarom ik richt lig. In mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd, ik kan z'n door. Slaapeloze nachten, in de zon, ben ik kan z'n door.